Tien uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. In de SLK-klinieken in Heilbronn heeft nog een omstreden arts gewerkt... behalve de neurolog Janse Steur en een vakgenoot. De derde is de Nederlandse maagchirurg Nick R. Die in het Scheper ziekenhuis in Emmen was ontslagen... nadat vijf patiënten waren overleden aan complicaties na een maagoperatie. Tegen hem loopt nog een strafzaak in Nederland.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 Koploper PSV heeft een pijnlijke nederlaag geleden tegen Pex Zwolle. Thuis in Eindhoven werd het 3-1 voor de bezoekers. Die stand was na ruim een uur bereikt. Even later was er een rode kaart voor PSV International Pieters... die vandaag net zijn rentree maakte na lang blessureleed. Bij het verlaten van het veld sloeg hij een groot gat in een raam... en diep hij bloedend kleedkamer in. PSV blijft door de nederlaag op gelijke hoogte met Twente... dat morgen speelt tegen RKC. Het weer, vannacht is het bewolkt en vriest het 2 tot 5 graden. In het uiterste zuiden kan tegen de ochtend wat sneeuw vallen. Overdag in het noorden misschien wat zon, verder bewolkt... en in het zuiden mogelijk wat motsneeuw. Het is overdag rond de min 4 graden. Dit was het NOS Journaal. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? U zit heerlijk op de proluxe bekleding...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 langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond Armstrong natuurlijk. Straks de analyse en de reacties en ook boze reacties. This is a guy who used to be my friend who decimated me. He could have come clean. He owed it to me. En we blikken vooruit op de klassieker Ajax Feyenoord zondagmiddag. De Rotterdammers zijn vol zelfvertrouwen. En dat uh, spreken ze ook gewoon uit. Ze gaan voor de winst, zegt de aanvoerder Stefan de Vrij. We hebben vorig jaar de kans daarvoor gehad. Alleen uh, was het toepet helaas niet genoeg en werd het toen nog 1-1. Maar ik denk dat we dit jaar uh, wel voor de winst gaan spelen daar. En succes voor de shorttrackers bij de Europese kampioenschap. Op de 1500 meter stonden drie Nederlanders in de finale. Sinkje Knecht pakte het goud en Niels Kerstholt werd tweede. Die laatste rit van mij. Die halve finale was 2-14. Hele snelle tijd. Ja, mijn benen ontploften. Uh, ja, die vreek ook, je moest hem daardoor op het eind laten lopen. Het was jammer, want het had 1, 2, 3 kunnen worden. Maar eerst naar het uh, Philips Stadion PSV tegen Peck. Ja, het werd uh, 1-3-racht naar uh, Niemeyer, maar dat was uh, niet waar iedereen het nog over zal hebben. Uh, het grote gat met het bloed. Dat zal heel wat uh, teweeg gaan brengen, denk ik de komende uren. Ja, dat zat al uh, in het nieuws natuurlijk ook. Ik had wel gezien dat hij een klap gaf richting een ruit. Als je die spelerstunnel ingaat hier in het Philipsstadion... Ja, dan kom je op een gegeven moment door twee deuren heen van glas. En uh, daar heeft hij een geweldig groot gat ingeslagen. En als je dat gat uh, ziet, dan zitten daar allemaal bloedsporen omheen. Alsof er net iemand uh, nou ja, vermoord is, uh, bij wijze van spreken. Het zit echt rood van het bloed. Ik heb begrepen dat hij zelfs met een ambulance dacht ik is afgevoerd naar het ziekenhuis... Uh, ja, dat is schade voor, uh, voor Erik Pieters. Dat is schade voor het Philipsstadion. Uh, Pieters net terug van een hele langdurige, vervelende blessure. Uh, hij hield zich op het veld nog redelijk netjes, vond ik. Maakte een overtreding op Benson. Een tackle schuin van achteren waar je inderdaad een rode kaart voor kon geven. Dat Dijdschijt, uh, zegt de Hiegler, ook uh, onmiddellijk. Die kende daar geen enkele twijfel bij. Wel wat discussie nog op het veld. Nou ja, dat moet kunnen na een rode kaart. Maar inderdaad, uh, die ruit, die plaatjes, die zullen we vaak gaan terugzien. En zeker... Als dit straks een heel belangrijk duel blijkt te zijn geweest. Als PSV deze drie punten aan het einde van de rit tekort komt. Om de felbegeerde landstitel te veroveren, natuurlijk. Ja, want uh, ja, laten we dat vooral niet vergeten. Het werd uh, 1-3. Precies. Uh, had het nou 4-3, 5-3 kunnen zijn uh, of had het misschien wel 1-6 kunnen zijn? Of allebei, nee, dat kan natuurlijk ook nog. Uh, ja, nou ja, goed. Er, er was een moment in de wedstrijd dat PSV de 2-2 kon maken. Het is eigenlijk al vrij gênant, vind ik, om dat woord maar gewoon te gebruiken. Dat Benson hier uh, twee keer mag scoren. Zijn is totaal nu op drie dit seizoen als Spits van Zwolle. Nou, die heeft zijn plek gevonden hier in het uh, Philipsstadion. Dan is er een uh, geweldige scrimmist, dan krijgt... Uh, Dries Mertens twee kansen om te schieten. Mattafs krijgt de bal voor zijn voeten. Dan is ook Lens nog in de buurt. En dan is Diederik Boer heel belangrijk op doel bij FC Zwolle. Ook daarvoor al een schot gekeerd van Van Bommel. En dan geeft hij er een heel handig tikje aan. Zodat Matafs niet kan scoren. Ja, dan wordt het 1-3, komt die rode kaart. PSV heeft wat dat betreft een aantal... ...pechmomenten gehad. Maar als ik kijk naar het aantal spelers wat hier door de ondergrens is gegaan... ...dan kom ik tot een hele lange lijst. Dan kom ik bij Lens terecht. Die ook een opgelegde kans. Een op een met Boer in de eerste helft liet liggen, herinner ik mij nog. Matafs uh, met allemaal afzwaaiers bij Naldem. Ik wist niet eens dat hij meedeed. Van Bommel wordt halverwege de tweede helft gewisseld als uh, aanvoerder van PSV was thuisgebleven, geen trainingskamp in Thailand voor hem... omdat hij wat zwakjes, ziekjes zou zijn. Dat weet ik niet. Hij stond wel meteen bij de camera's... en dat is netjes van de aanvoerder van PSV in de afloop van de wedstrijd. Maar of hij nog ergens last van had of zo, daar leek het toch in eerste instantie niet op. De aanvoerder in zo'n wedstrijd bij zo'n achterstand van het veld gehaald. De achterhoede compleet falend, want vergeet niet, je, de, je doelde er al even op. Zwolle heeft in de counter echte kansen gehad om een vierde of een vijfde treffer te maken. Met name William Pluim mocht een aantal keren schieten. Schade had zeker nog groter kunnen worden... En Zwolle heeft het goed gedaan, heeft zich ingesteld op PSV... is uitgegaan van de eigen kracht die we voor de winterstop al hebben leren kennen. Zwolle kan gewoon goed voetballen, positiespel met name bij Vlagen zeer goed. Snelheid, eh, naar voren durven voetballen ook hier vanavond. Maar PSV ja, geeft het zelf ook volledig weg door zwak te pasen, door de kop te verliezen... en dus door heel veel kansen nog weg te geven in dat uh, tweede gedeelte van de tweede helft. en dan, ja, dan mag het niet eens klagen dat het bij 3-1 blijft dus. Ja. Nou, ik ben benieuwd naar uh, de reacties. Die gaan we zometeen uh, horen. Dankjewel, Rachna Niemeyer. En dan horen we wellicht ook meer over uh, de blessure... die Pieters dus heeft opgelopen door dat uh, inslaan van die ruit... waar hij een uh, stevige wond aan heeft overgehouden... en nu dus met de ambulance richting ziekenhuis is. Zo, zo gauw wij daar meer over horen, dan hoort hij dat vanzelfsprekend. Maar goed, na al die jaren was het vannacht dan zover. Lance Armstrong bekende...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 Dat ze niet hebben. Ik didn't het niet that way. Ik het als een level playing field. Lenz Armstrong vannacht met uh, Oprah Winfrey. Gio Lippens is uh, aangeschoven. Je hebt het uh, vannacht allemaal bekeken. Even eh, die laatste uitspraak van Armstrong. Hij zegt eigenlijk: iedereen gebruikte. Uh, dus was het eigenlijk weer eerlijk. Ja, dat zegt hij dan net niet, maar zo kan je het wel interpreteren, toch? Ja, dat is eigenlijk wel datgene wat hij zegt. En hij zegt gewoon, hij was een van de vele gebruikers. En uh, daarmee uh, plaatst hij zich ineens op gelijke hoogte met al die anderen... waar hij heel lang toch wel heel ver boven stond. Ja. Je zat vannacht te kijken op de redactie met een aantal collega's... Hoe, wat, wat, wat voelde jij, om maar even die sportvraag te stellen? Voelde je belazerd? Voelde je... Nee, nee, nee. Want we wisten, ja, we, wisten uh, we vermoeden, uh, we namen aan, enzovoort, enzovoort. We speculeerden allemaal dat dit zou gaan gebeuren. Ja, maar als het Alleen, dan echt gebeurt... Dan op zie het dan... moment dat het gebeurt, dan zit je echt te kijken... Ik zat wel in een soort voorbijstring te kijken. En ook wel heel erg gebiologeerd. Met name die eerste minuut, dat was fenomenale televisie natuurlijk. He, die ja-nee vragen, yes, no prachtig En uh, daarmee was eigenlijk... als ze gestopt waren na die minuut... dan zou ik het helemaal niet vervelend hebben gevonden. Dan was, ja, dan was het nog een ijzersterk programma geweest. Want ja. daarin bekende Armstrong eigenlijk alles wat hij moest bekennen... over eigen dopinggebruik. Laat dat wel duidelijk zijn. Ja, je zegt dan was het een ijzersterk programma geweest toen je dat hele uur en een kwartier had uitgekeken, vond je dat toen ook nog steeds? Nou, er zaten hele mooie momenten in. Uh, spannende momenten ook. Uh, er zaten ook wel, vond ik, wat ja, een beetje tear momenten in. Tranentrekkers. Ja. ja. het Er komen er nog meer, begreep ik. No, eh, er komen er veel meer, want uh, ja, komende nachten wordt uh, in mijn ogen een beetje vrouwennacht, uh, waar het programma van Oprah ook vaak voor bedoeld is, maar ze is daar echt wel op zoek naar de mens achter uh, het monster, mag je dat zo zeggen, in ieder geval mens achter de, de dopingzondaar, want ze Vraagt hem naar zijn moeder hoe het daarmee gaat. En dan zegt hij al in het promootje: hebben dat gezien, dat ze een wrak is. Ja. Uh, ze vraagt wat hij tegen zijn kinderen gaat vertellen. Uh, hoe hij duidelijk maakt: van pa is al die jaren lang leugenaar geweest. en uh, leeft er maar verder op, uh, op deze wetenschap. Ja, dat zijn nou typisch de Amerikaanse dingen. De Amerikanen smullen daarvan. En ik kan me voorstellen dat ze dat wel voor het laatst hebben bewaard. Maar ik hoop ergens nog dat er nog wat addertjes onder dat gras zitten, uh, dat er toch nog wat nieuwsfeitjes... Ja, bijzondere uh, uitspraken van Lens Armstrong uh, vannacht naar voren komen. Want dat zou het wel mooi maken. Ja, we hadden gehoopt eigenlijk dat er uh, wat meer, meer bekend zou worden gemaakt... met betrekking tot de rol van UCI. Hè. Uh, ook uh, het belang van Hein Verbrugge bijvoorbeeld in, in, in sommige zaken. De verwachtingen waren hoog gespannen. Wat heeft Armstrong daar... Over gezegd? Heel weinig. Hij heeft gezegd dat hij geen grote vriend is van de UCI. Dat vermoeden was in het verleden was wel dat hij dat wel was. Uh, hij zou op goede voet hebben gestaan met uh, Hein van Brugge met name. Uh, maar hij ontkent dat en hij zegt ook uh, dat, dat, hij, dat hij nooit iets met de UCI te maken heeft gehad... op het gebied van dat ze elkaar het balletje toespeelden... en dat de UCI bijvoorbeeld dopingcontroles uh, bij hem weghield... of positieve dopingcontroles voor donkere maanden, zoals wel het gerucht is geweest. En het gekke was dat er een verhaal kwam in de aanloop naar dit interview... Of eigenlijk toen het interview al plaatsgevonden had. Een lek in de New York Times. En daarin stond wel degelijk dat Armstrong de UCI onder vuur zou nemen. De officials, de verantwoordelijke in de sport. Hij heeft het niet gedaan. Het kan komende nacht gebeuren. Maar eerlijk gezegd, als ik kijk naar de opbouw van het programma... denk ik dat voor de UCI de zaak daarmee afgedaan is. En dat Hein van Verbrugge, ja, dat hij daar wel gerust mee kan zijn. Ja. Um, uh, Verbrugge, die hebben we natuurlijk gebeld. Hij wilde geen vragen beantwoorden, maar hij wilde wel een statement afleggen. Nou, ik denk op de eerste plaats dat het natuurlijk goed is dat Lenz Armstrong uh, zijn dopingverbruik heeft uh, toegegeven. En ja, voor de rest ik denk ik dat ik me maar, maar het beste houd aan wat door de UCI deze morgen is uitgebracht. En dat is, uh, en dat, ik ben het daarmee 100% eens, en twee dingen. En dat is op de eerste plaats natuurlijk dat er nooit iets weggewerkt is bij de UCI. En de tweede plaats dat ook onder mijn leiding.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 ...jarenlang allerlei verdachtmakingen over je hebt heen moeten laten gaan... ...en allerlei complottheorieën... ...en dat het uiteindelijk natuurlijk enkel maar theorie blijkt te zijn. Van de andere kant heb ik uh, weinig illusies... ...dat die uh, beschuldigingen en verdachtmakingen... Die, ...degene die dat opgemaakt hebben... ...dan uh, weet iedereen wel wie ik bedoel... ...die zullen wel teleurgesteld zijn door deze afloop... ...en die zullen misschien nogmaals vermoede pogingen gaan doen... Met, ...met allerlei andere dingen. Maar ik uh, blijf daar maar heel rustig onder verder. Ja, dat was uh, Hein Verbrugge. Hij zegt, ik blijf er uh, rustig onder verder. Nou, de vraag is of dat uh, echt zo is. Wat denk jij? Mm, ik denk dat hij er nog steeds niet helemaal gerust op is. hoor. En ik denk ook dat, uh, dat er nog wel wat gaat gebeuren op dat gebied. Kijk, uh, wat, wat op zich raar is, is natuurlijk het verhaal dat Armstrong vertelt... over die schenking van 125.000 euro aan de UCI. Uh, dat dat niks te maken had met die dopingzaak in Zwitserland... Hè, waar hij een positief uh, test zou hebben afgelegd... en waar de UCI hem geholpen heeft om uh, die staal uh, te verdonkeren maanden. Dat is het verhaal daaromheen. En om die reden zou, uh, zou hij 125.000 euro aan de UCI hebben gegeven... in de strijd tegen doping. Hij zegt zelf, nee hoor, zo ging het helemaal niet. Ik ben gewoon gevraagd door de UCI of ik nog geld had. Ja, en hij was vermogend, dus ze wisten wel dat hij geld had. Of ik nog een potje met geld had en uh, of ik dat uh, wilde overmaken als donatie. En dat heb ik gedaan. Ja. ja. Uh, Oprah knikte en zei uh, prima voor de vraag. De de dag, ja. ja, want ja, ja, 115 vragen, dan moet je af en toe wel eens even doorwerken. Uh, hè, dan kun je niet te lang blijven stilstaan bij een van die vragen. Maar ja, dat was natuurlijk niet echt een geloofwaardig antwoord. Nee, in dit geval had ze wel even door mogen vragen. Dat vond ik wel. Dat, en dat had, was in een aantal andere gevallen ook wel zo... hoewel ik er <laughs> ook in de meeste gevallen nog wel redelijk... Strak erop vond zitten. Ja. Overigens, als Verbrugge zegt dat hij er vrij rustig onder blijft, waarom beantwoordt hij dan niet even wat vragen? Heb jij dat ook? Niet hij zo... kan geadviseerd worden door allerlei mensen die zeggen van joh, uh, hou je nu even gedijst. En uh, kom niet met te veel verklaringen. Want uh, ja, er lopen allerlei zaken. Datzelfde idee heb ik trouwens ook van uh, Lance Armstrong. Op het moment dat je me hoort praten, het is allemaal geregisseerd, georchestreerd. Uh, je hebt het idee dat hij voortdurend dit zegt... met in zijn ooghoeken uh, die twintig uh, advocaten... en weet ik veel wat voor begeleiders die hij allemaal mee heeft genomen... die de hele tijd zeggen van oké, okay, prima jongen, goed gedaan... of uh, hier moet je niet over praten. Ja. Hè, het is met de handremmen op praten. Ja, dat ja. idee had ik wel. Ja, toch wel wat geregisseerd. Goed. Dan, uh, dan nog even over de rol van de UCI. Daarvoor uh, moeten we het hebben over het verhaal... van die voormalige masseuse van Armstrong, hè? Emma O'Reilly... Vertel nog even hoe dat verhaal zit. Ja, een van de, de vele uh, slachtoffers, hè, mag je dan toch wel zeggen... van de intimidatiepraktijken van Armstrong. Emma O'Reilly was masseuse. Uh, die uh, kwam op een gegeven moment naar buiten met een verhaal... dat er in de Tour van 1999 toch wel iets geks was gebeurd. Hij zou daar rond hebben gereden met, met een cortisonebehandeling. En uh, zij heeft dan naar buiten gebracht dat uh, ja, een attest voor die behandeling... dat die antigedateerd uh, uiteindelijk uh, is gegeven, dus achteraf. Een doktersrecept is gewoon uh, de datum. Vooral. Exact. Het ja. bleek gewoon dat hij die, dat die cortisone uh, uh, in zijn lijf had... Uh, waar het niet thuis zou worden. En uh, nou ja, toen ze, zijn ze met een attest gekomen. En dat attest is dus op een datum gezet. Zo van jongens, dat hebben we al ruim van tevoren aangegeven. Hij zal zadelpijn hebben gehad en daar hebben ze een zalfje op gesmeerd. Ja. En daar zat die cortisone in, dat ja. is het wel ongeveer. Ja. En kortom, uh, nou ja, vanaf dat moment was uh, Emma O'Reilly natuurlijk de gebetenhond. En, en laten we eerlijk zeggen dat Lance Armstrong... Zo verschrikkelijk hard tegen die vrouw. Uh, ja, heeft opgetreden, heeft er alle kanten, alle hoeken van de kamer laten zien. Uh, heeft er, er uitgescholden bedreigd. Nou, noem het allemaal maar op. Dat geldt trouwens niet alleen voor Emma O'Reilly. Er zijn er meer. Ja, maar als, laten we ons even beperken eerst uh, tot O'Reilly. Oprah, die vroeg Armstrong daarnaar. What about the story that Emma O'Reilly tells about de cortisone en you having the cortisone backdated? Is that true? That is true. Yes. What do you want to say about Emma O'Reilly? Hey, she's, uh, she's one of these people. That I have to uh, apologize to. Mm -hmm. She's one of these people die over. Mm -hmm. Got bullied. Ja, Armstrong uh, verontschuldigt zich dus naar uh, O'Reilly. Zoals een van de mensen die door hem dus keihard werd aangepakt. Hij noemde haar onder meer een hoer. gaat hem aan staan. Uh, voordat we gaan luisteren naar David Walsh. Uh, moeten we hem even introduceren. Wie is David Walsh ook alweer? Journalist. De eerste journalist heeft een boek geschreven... LA Confidential. Dat is eigenlijk een beetje het standaardwerk... als het gaat om de slechte daden van Lance Armstrong. Hij is gewoon de eerste die, die in een boek duidelijk heeft gemaakt... wat Armstrong in zijn ogen allemaal verkeerd deed. Mm -hmm. Dat doping gebruik, daar, daar, daar heeft hij al uh, meermalen over geschreven. En die David Walsh is toch eigenlijk een klein beetje... als de paria van de wielerwereld neergezet. Met name door Armstrong natuurlijk. Maar ja, Armstrong had veel vrienden en, en, en ja, die volgden hem daarin... En, en Walsh ja, die heeft toch wel een hele moeilijke tijd doorgemaakt. En uh, ja, uiteindelijk heeft hij wel gelijk gekregen. Ja, die David Walsh die vindt de passage over O'Reilly en die, die cortisone... Uh, de belangrijkste uh, uit het hele interview. Want volgens Walsh blijkt daaruit dat de UCI Armstrong... wel degelijk de hand boven het hoofd hield. UCI knew he did not have a prescription. He had broken the rules. He should have been disqualified. But they conspired with Armstrong to accept... This backdated prescription. en, to me, dat showed you that Lance Armstrong was going to be treated differently to every other rider and that he could have a positive, but not be disqualified. Ja, dat was Walsh vanmiddag in één uh, vandaag. Wat, wat vind jij van zijn mening? Ja, het, ja ik, ik, ik kan me voorstellen dat hij dat roept. En het, het, het kan ook waar zijn. Uh, ja, alleen moet er dan echt bewijs op tafel komen. Kijk, het feit dat Armstrong dat op die manier zegt uh, in het interview, dat is natuurlijk niet direct bewijs. Uh... Uh, ja, wat Emma O'Reilly heeft gezegd, dat zou je meer als bewijs kunnen aanvoeren, maar dat bewijs ligt er al heel lang. En, ja. en natuurlijk kun je dan gaan denken: van ja, maar op het moment dat dat zomaar kan en dat zo'n geantidateerd uh, bewijsvoorschrift uh, dat dat toegelaten wordt, ja, dan, daar blijkt dan ook wel uit dat de verantwoordelijken, de controleurs of de UCI, dat die wel boter op hun hoofd hebben gehad. Ja. Dan kwamen er vanmiddag diverse reacties los. Heftige reacties ook, met name van diverse oud-renners. Opvallend genoeg uh, die zelf in een tijd reden... waarin het toch ook niet ongebruikelijk was... om wat uh, totje te nemen aan de uh, stimulantie. Ja, uh, uh, moeten we er een uitpakken? Henny Kuijven ja, bijvoorbeeld? Ja. Die is hartstikke boos, hè? Ja, die is hartstikke boos. Heb ik zelf ook nog aan de telefoon gehad uh, vanmiddag. En inderdaad is gewoon kwaad op Armstrong. Niet wat hij nu allemaal bekend... maar gewoon ja, dat hij er zo'n zootje van heeft gemaakt. Uh, dus het gaat hem niet erom... Hè, wat sommige oude renners nog wel hebben... van hij mag hier helemaal niet over praten. Want dat, die reactie hoor je ook nog wel eens. Nee, Kuiper vindt het wel terecht. En hij vindt ook dat uh, Armstrong gewoon niet ver genoeg gaat... met alles wat hij zegt. Uh, hij vindt echt dat man een paard genoemd had moeten worden. En dat gebeurt niet. Kijk, en Kuiper heeft natuurlijk wel een speciale band met Armstrong. Kuiper was de ploegleider van Lance Armstrong... voordat hij ziek werd in die periode van uh, Motorola. Uh, de Tour-etappe die toen... Gewoon gewonnen werd. Nou, die periode... Hè, de periode ook van Cassartelli... die toen in 1995 verongelukte in de Tour. Ploegmaat van Armstrong. Daar was Hennie Kuiper... de ploegleider. Dus die kent hem door en door. En, zegt hij ook, die heeft hem ook... in de loop der jaren zien veranderen. In de man... Nou ja, die die de laatste jaren was. Ja. En waar, die, uh, waar Armstrong blijkbaar... Uh, blijkend in het interview met Oprah... ook wel een uh, bloedhekel aan heeft gehad. Ja. Aan zichzelf. Ja. En die Merks, die is uh, zwaar ontgurgeld. Zoals hij het uh, zou zeggen. Uh, hij snapt niet hoe uh, Armstrong het voor elkaar heeft gekregen... om iedereen jarenlang zo te bedotten. Hoe, hoe, hoe zie je dat? Want hij zag het zelfs niet echt als bedotten ook, hè, Armstrong? Armstrong zag het absoluut niet meer als bedotten. Uh, het is heel gek. Hij zegt ook in het verhaal van... het was zo so easy. Het was allemaal zo gemakkelijk. Je kon zo makkelijk aan ja, doping komen. En uh, hij maakt, had een mooie beeldspraak. Hij zegt, ja, voor de start was het kwestie van banden oppompen... bidons vullen met water. Ja, en even dat spul nemen. En uh, dan ging je gewoon rijden. En, en, en zo eenvoudig was het. Het winnen van de Tour was zelfs eenvoudig voor hem, zei hij. Want ze gingen naar de Tour als ploeg... En Armstrong wist van tevoren, ik win deze toer zeven keer. En zeven keer heeft hij hem gewonnen. Hm. Dus voor hem was het gewoon een ABC'tje. En ik denk dat hij in zijn eigen leugen is gaan geloven... en dat hij op een gegeven moment ook wist, of niet meer wist eigenlijk... wat hij nou allemaal ja, verkeerd deed. Hij dacht, het hoort zo. Ik ja. win de Tour ermee. Mijn, mijn, mijn ploegmaat zijn tevreden. Uh, iedereen om me heen is tevreden. Ik ben de grote man van het wielrennen. Prachtig. Hij past zich aan aan zijn omgeving. Hij zag wat de omgeving deed en daar heeft hij zich gewoon aan aangepakt. Ja. Zo, ja, zo is het misschien ook wel. En zo ziet hij het. En zo is het misschien ook in de wielenwereld wel. Misschien zegt dat wel heel veel over de wielenwereld van toen. Nou ja, dat mensen ook naar elkaar kijken en denken van... ja, maar als hij doet... Ja, ja, ja precies. Uh, iemand die ook heel boos uh, op Armstrong is... is Betsy uh, Andreu. Die kun je ook maar beter niet tegen je krijgen. Nee, dat lijkt mij ook niet. Dat is de vrouw van Armstrong's uitbloeggenoot Frankie Andreu... Um, wat was haar verhaal ook alweer? Ja, dat was een verhaal in een ziekenhuis. Lance Armstrong die daar lag en tegenover doktoren... ineens allerlei dopinggebruik opbiegde. En vanaf dat moment dat dat gebeurde, zij hoorde dat. En ja, zij, zij accepteerde dat uh, niet. Zij wilde dat niet zomaar wegmoffelen. Zoals blijkbaar iedereen dat wel wegmoffelde. Ja, vanaf dat moment was Betsy Andreu uh, vijand, volksvijand nummer één van Lance Armstrong. En uiteindelijk werd Frankie Andreu, haar man, werd dat ook... Uh, terwijl dat toch ook een hele trouwe knecht was in die ploeg. Uh, maar die werd er ook uh, langzamerhand naar de buitenkant uh, gedreven. Ja, en dat is oorlog geworden. Ik bedoel, je noemde net dat verhaal over die uh, Emma O'Reilly. Uh, he, de vrouw die hij dan uh, Hoer had genoemd. Overigens, wat, dat vond ik wel een mooi verhaal. Wat Oprah Winfrey veel erger vond. Want dat vroeg ze nog aan hem. Je also called her fat. Ja, ja. Viel meer ook En dat ontkende hij <laughs> echt in alle tonaden dat toonade, want hij Oprah was bang, wat gevoelig volgens hij mij. Hij was bang dat hij de toorn van Oprah over <laughs> zich heen zou krijgen. Dus nee, hij heeft er nooit vet gekolden. <laughs> maar wel een Hoer. Ja, nou ja. Dat soort dingen. Uh, die manier van reageren. Ik vond het wel mooi in het verhaal. Armstrong gaf wel een goed inkijkje in zijn eigen ziel. Hij probeerde wel te verklaren van hoe dat nou komt. Uh, ja, dat ja. hij eigenlijk altijd tot aan het gaatje gaat op het moment dat er gestreden moet worden. Vertelt over zijn jeugd, zijn moeder, jonge moeder. Rug tegen de muur letterlijk, uh, vechten tegen de, de maatschappij. Hij, dat heeft hij zelf overgenomen. Nou ja, de ziekte natuurlijk, uh, zijn kanker, dat heeft hij overwonnen. Hij zegt, daarvoor was ik competitief, dus was ik, was ik nou, behoorlijk competitief. Maar daarna, ja... ...was het eigenlijk een winnaar uh, die, die gewoon rukzichtloos over alles heen ging. En dat, ja. dat blijkt wel uit dit soort verhalen. Ja. Maar uh, André, nog even, die was boos. Nou en of, luister maar. Hij zou hier niet moeten here. Dit is een lang proces voor hem, maar hij is het de verkeerde manier. Wat dat there, it heeft me furious. Dit is een man die mijn vriend was, die me decimated Hij He het have come Hij He het aan mij me. He owes it to the sport that he destroyed. Ja, later zegt ze nog dat... hij uh, had de UCI in his back pocket, zegt ze op een gegeven ogenblik nog. Of zo vanuit de wielerunie, echt volledig in zijn zak. Je schakt daar wel van, hoor, als je dat hoort, ja. <coughs> ja um, excuses zijn dus hoorbaar niet aan haar besteed. Dat gaat nooit meer goedkomen. Had 40 minuten die, uh... gebeld, uh, zei uh, Armstrong, 40 <coughs> minuten met haar. En ook al de man aan de telefoon had ik denk, om af en toe de gemoederen wat uh, ja. te, te, te bekoelen. Maar uh, nee, uh, er was geen vrede getekend. En hij zegt ook van, nee, dat kon ook niet. Daarvoor is er veel te veel gebeurd. Dus dat snapt hij wel. Nou, vannacht uh, huilie huilie uh, op de bank <laughs> bij, bij, bij Oprah. Dat gaat ongetwijfeld gebeuren over zijn kinderen, over zijn vrouw. Uh, hopelijk zit er nog een klein nieuwtje in. Uh, om af te sluiten, wat voor gevolgen gaat dit nu hebben... voor uh, de wielerwereld, denk je? Voor de wielerwereld, ik denk nou ja, dat deze periode... langzamerhand wel afgesloten kan gaan worden. Uh, nu wil ook de grootste renner uit die tijd... en ook de grootste fraudeur... Uh, hebben gehoord met een bekentenis. Nou ja, is eigenlijk het verhaal over een belangrijk deel afgesloten. Daar komt nog een hele riedel achteraan, hoor. Uh, vergis je niet. Er komen nog rechtszaken ongetwijfeld. Uh, er zullen schadeclaims komen, hoge schadeclaims. Hij zal veel geld verliezen. Ja, maar dat, dat zit buiten het peloton? Dat zit buiten het peloton. In het peloton denk ik dat uh, zijn bekentenis nu wel het makkelijker maakt... voor anderen die... Nou ja, op het punt staan om te bekennen, om nu uiteindelijk ook die, die stap te zetten. Want uh, ja, als de grote baas uh, vertelt wat er gebeurd is... dan kun jij het maar beter ook gewoon doen. Zeker op dit moment in het Nederlandse wielerklimaat... waar, waar nou ja, door de, de KWU en de drie profploegen besloten is... Hè, dat er strafvermindering komt voor renners die bekennen. Dat, er, uh, dat die renners hun werk mogen behouden bij de ploegen. Het maakt het allemaal een stuk makkelijker. En ik kan me voorstellen dat die renners die allemaal geroepen hebben van... wij willen eigenlijk wel met ons verhaal komen, maar we willen niet de eerste zijn. Nou ja, nu zijn ze niet de eerste. Lens is ze voorgegaan, dus uh, ja. laat ze zijn uh, stappen maar volgen. Nou goed, kijk hoe het uh, vannacht weer gaat aflopen. Dankjewel, uh, Gio Lippens. Het is uh, half elf precies. Zometeen natuurlijk de reacties uit Eindhoven op het verlies van PSV. We gaan praten met de dikke trainer van PSV... en een ongetwijfeld trotse trainer van Zwolle, Art Langere. En we hebben goed nieuws van de EK Short Track. Twee medailles vandaag. Bij de vrouwen ging het wat minder. Zometeen een reportage van Edwin Cornelissen. En we gaan natuurlijk vooruitkijken naar de klassieker... komende zondag, half drie, tussen Ajax en Feyenoord. Eerst Belli en Phil Collins. Die ziel dus van Phil Collins en Philip Bailey. Kortloper PSV verloren op eigen veld van Pek Zwolle met 3-1. En dat vraagt natuurlijk om uitleg van de coach, Dick Advocaat. Jeroen Elsoft, die sprak zojuist met hem. Dick, waar heb je het meest over verbaasd vanavond? Dat we eigenlijk geen duel gewonnen hebben. Dat we iedere tweede bal uh, aan de tegenstand uh, lieten. Dat wij eigenlijk niet in de wedstrijd zijn geweest. En dat Pek een verdiend gewonnen heeft. Kan je altijd een wedstrijd verliezen, uh, zelfs van Pek? Maar de manier waarop is, is toch onthuisterend. Ben je dat met me eens? Ja. Het is eigenlijk geen wedstrijd geweest. We hebben wel de momentjes gehad om nog op 2-2 te komen. En ook, ook de eerste helft nog wat uh, momenten. Maar we zaten totaal niet in de wedstrijd. Niet één, het was de hele helft was, was niet aanwezig. Ja, je, je lijkt net zo verbaasd als iedereen hier. Nou, het was heel verpand. Je kan één wedstrijd, één, één speler of twee spelen. Maar ik kan geen speler aanwijzen die, die wel goed in de wedstrijd zat. En dat...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 Uh, dat jij door hebt dat het een hele moeilijke avond gaat worden. Al snel een wedstrijd. Nou ja, je, je ziet natuurlijk dat, dat, dat uh, Pe Peck uh, vanuit, uh, vanuit de defensie uh, op de counter speelt. En dat is goed. En ze uh, hadden toch continu dreiging ook daarmee. Daar stonden we ook weer niet scherp op, op te spelen. Nou ja, toen ze die 1-0 scoorden. En dan scoor je nog vlak voor de 1-1. Die geven je de rust aan wat we, wat, we, wat, we, wat we moeten doen, wat we moeten veranderen. Maar het ging de tweede helft net zo slecht door als de eerste helft. Die hè, is dat iets van onderschatting misschien? Toch, maar we, we, we trainen ontzettend veel op paas, paasvormen en, en kaatsen en doorbewegen. Maar er zat vandaag echt niks in. En ik, ik, nogmaals, ik heb die verklaring niet. Ben je ontploft in de rust? Nee, want dat, dat heeft geen zin om te ontploffen. Ik heb gewoon gezegd dat we het anders moesten doen, maar dat gebeurde niet. Ja, eh, verlies is één, maar je verliest ook nog Erik Pieters. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja...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 Uh, beginnen, had je je denk ik anders voorgesteld. Nou ja, dat is duidelijk. Ik bedoel, als je, met alle respect, als Sterre uh, speelt thuis, dan, dan moet je winnen. En je hebt weinig marges, dat geldt voor alle ploegen. Maar dan kan je niet met 3-1 uh, verliezen, dat kan niet. Goed, dik advocaat. Wordt nog vervolgd. Of niet, natuurlijk. Uh, winnen in Eindhoven van PSV, daar is niet veel ploegen gegeven. Per volle derde dus vanavond, 3-1. Nu de coach, Art Langelen. Nou, als je hier naartoe gaat, verwacht je niet dat je met 1-3 wint. Maar goed, je, je hoopt daar wel op. Dus je gaat er ook niet naartoe met het idee van, nou, dat kan hier absoluut niets. We hebben laten zien dat we al vaker laten zien dat we goed mee kunnen met de ploegen die bovenin staan. Ja, vandaag valt het uh, dubbeltje een keer onze kant op. Nou, dat is lekker. Ja, vaak als ploegen hier winnen, dan is het een stunt. Of dan stelen ze misschien een overwinning. Dat was niet het geval hè, vanavond. Nou ja, laat ik er toch maar nuchter over praten. Ik denk dat het wel een gelijkwaardige wedstrijd was waarin PSV wat overwicht had en ook grote kansen kreeg. We komen goed weg dat het geen 2-2 wordt uh, en daarna volgen de momenten zich snel op. Dat we 1-3 scoren en een rode kaart valt. Ja, dan kunnen we die wedstrijd uitspelen. Dus het zijn ook wel de omstandigheden die het maken. Maar misschien hebben wij de tegenstander wel gedwongen om deze omstandigheden af te, af te dwingen. Kijk, daar komt het toch in mag, dat mag best. Um, wanneer kreeg je in deze wedstrijd het idee dat er iets te halen viel? Na nou, tien minuten al, want uh, de manier waarop PSV speelde en wij er tegenover stonden, met name tactisch, was prima. En uh, nou ja, we kwamen zelfs nog uh, op voorsprong. En de rust 1-1 en die hele wedstrijd door, ben je bezig, uh, kun je een resultaat halen? En, nou, dat is gebleken. Ja, uh, iedereen had een beetje het gevoel nadat nou, PSV op 1-1 kwam en eigenlijk probeerde door te zetten vlak voor rust. Van, nou, dat dat zal vanavond al is het niet best dat PSV laat zien wel goed komen. Hoe, hoe was dat bij jullie in de rust? Ja, dat is het mooie van het spel. Hè? Dus, uh, ja, er zijn een aantal momenten in deze wedstrijd waar we voor die tijd ook op gehamerd hebben. Op het moment dat we echt onder druk komen te staan, dan moeten we proberen uh, daar van de goal af te spelen. Dus naar voren te lopen of een standaard situatie te krijgen om even de boel weer te hergroeperen. Dat hebben we heel goed gedaan in deze wedstrijd in een aantal momenten. En je ziet dat op het moment dat we onder de druk uitkwamen, maar dan zie je onze kwaliteit ook. Dan kunnen we goed voetballen en dan kunnen we het zelfs, uh, zelfs PSV gewoon uh, losspelen. Ja, Sterker nog, ze verlies het hoofd. Ja, nou ja, ik, ik, ik kon niet, geen idee wat, wat die rode kaart inhield. Maar ik kan me voorstellen dat er frustratie komt. Natuurlijk, als je thuis speelt hier en je speelt op papier tegen een kleintje. En, en wij konden voetballer best redelijk mee. Ja, dan kan ik me voorstellen dat dat wel frustreert. Ja, je, natuurlijk tekent je voor 1-3, maar. Dat stiekem ook zomaar 1-4 en misschien wel 1-5 kunnen worden... als je nauwkeuriger bent in, in, in, die, in die laatste fase. Nou ja, in, in, die, in die fase zijn we op dit moment niet van de competitie. We zijn gewoon heel erg blij met de punten. En als dat nou 0-1 is, 1-3 of 0-5... in het niet zoveel, Het zijn drie hele dikke punten voor ons. We hadden het over je nuchterheid, maar, maar zeg eens eerlijk... Hoe, hoe trots maakt dit je van binnen? Ja, maar goed, je kan wel nuchter. En ook trots en blij en emotioneel zijn. Ik ben hartstikke blij en trots op de jongens. Ze dus hebben echt fantastisch gespeeld. En waar ik heel blij om ben, is dat we... en tactisch heel goed hebben gestaan... En dat bijvoorbeeld Fred Benson en, uh, en William Pluim gewoon een geweldige goal maken. Terwijl dat juist verwijt was op hun spel. Dat is een mooi begin van jouw scheidstonee. Ja, nou ja, het wil niet zeggen dat ik uh, nooit meer te zien ben op de eredivisie. Uh, dan mag ik nog hopen dat dat nog een tijdje zo blijft. Maar dit is natuurlijk uh, voor de hele club en voor mij ook een geweldige prestatie. In ieder geval, dankjewel. Ja. Art Langeler was dat. Zometeen meer voetbal, dan gaan we vooruitkijken naar Ajax Feyenoord. Eerst naar het uh, short track, want de Nederlanders die, uh, kwamen met hoge verwachtingen... naar het EK short track in Malmö. Jorien Ter Morst, Niels Kerstholt, Sienkie Knecht, de relayploegen. Allemaal kansen hebben ze voor goud. En vandaag stap 1, de 1500 meter en de heats op de relay. Een reportage van Edwin Cornelissen. De dag in Malmö begint wat imineur met twee tweetjes van Sanne van Kerkhoff. Twee dagen geleden ziek geworden. Nu weer redelijk op de rit, maar te zwak voor het individuele toernooi. Knop om en alles op de relay. De conclusie, uh, Bonskootje er is dus simpel. Het gaat gewoon niet? Dat klopt. Uh, die virus die ze een paar dagen geleden op, uh, opgepikt heeft ergens. Uh, ja, het heeft gewoon gezorgd dat ze geen eten de laatste twee, drie dagen binnen heeft kunnen houden. Vanmorgen ging het wat beter, dus hopelijk... Kan ze wat uh, energie storen en dan uh, eind van de avond uh, of, uh, of morgen gewoon de relay wel starten. Maar ook zonder Sanne van Kerkhoff gaat natuurlijk het individuele toernooi in Malmeu van start. De 1500 meter waar Jorien Ter Mors de eerste klap uit wil delen. Die heats dat mag toch geen probleem zijn voor haar. Maar dan na een aantal rondes, terwijl ze geflankeerd wordt door een aantal schaatsers om zich heen, komt ze ten val. Snel staat ze weer op. De Nederlandse fans gaan er even achter staan. In de hoop dat Jorien Termors de aansluiting kan vinden. Maar dat lukt uiteindelijk net niet. En dus loopt ze met een stoïcijns gezicht de hal weer uit. Terwijl de assistent bondscoach met de iPad nog eens even de race terughaalt. Wat gebeurde er nou? is het net, hè? Ze probeert er voorbij te komen. Het blijft allemaal lastig te bepalen. Jorien Termors heeft even wat tijd gehad om in de kleedkamer stoom af te blazen. En daar komt dan het beslissende woord. Wat gebeurde er? Nou ja, ik ben net geraakt door uh, oh, net geraakt door een van de rijders. En, uh, nou ja, daardoor moest ik wel naar binnen draaien en dan ga je gewoon onderuit. Dus je gaat meteen met je mes in. Nou ja, dan lig je en dan uh, moet je dichtrijden. Op zich uh, moet dat geen probleem zijn. Maar uh, nou ja, doordat ik zo'n zo curve maakte bij die tik, kwam er behoorlijk wat uh, spanning op mijn mes. En die rechter is gewoon denk ik uh, ja, gewoon wat te krom nu. Dus ook mede omdat je schaatsen niet meer in orde waren na die val? Ja, zeker, dat uh, was mede wel een oorzaak van, ja, anders dan, uh, ben ik sterk genoeg om zo gat dichter rijden en uiteindelijk toch nog uh, zeker in de top 3 te eindigen voor die halffinale. Ja. Um, dan kom je van het ijs af, ja, dan baal je, dat spreekt voor zich, maar wat gaat er dan allemaal door je heen? Nou, natuurlijk is het balen, ik kom hier vandaag uh, om voor die winsten strijden en ik weet ook dat dat uh, gewoon goed haalbaar is, feitelijk onze een goede afstand van mij, maar ja, helaas uh, vandaag niet, uh, van het weekend zijn er nog zeker drie afstanden, dus het is nog lang niet gedaan en... Uh, de knop moet gewoon weer om en uh, we gaan gewoon weer knallen. En zo is het al met al dus een beetje een ongelukkige dag voor de vrouwen. Moet het dus maar van de mannen komen. En die maken het waar. Ook op de 1500 meter. Een finale met drie Nederlandse mannen. Hoe zit het dus in de Nederlandse ploeg? Je zou zeggen Kersthold is de grote man. Maar Schinkie Knecht is natuurlijk niet de eerste, de beste. Een strijd die pas op het allerlaatste moment beslist wordt. En nu eens kijken wat er gebeurt. Kersthold voorop, maar wat gaat Knecht doen? Daar komt het voetje van Schinkie Knecht. En hij laat zien dat er met hem niet te spotten valt. En dat hij zich niet gaat wegcijferen. Voor Kerstel. Sterker nog, hij pakt de leiding op het EK. De titelverdediger, de man met de witte bril, Sinkie Knecht. De afgelopen weken minder in vorm, maar vandaag staat hij er toch weer. Ja, nee, ja ik weet het ook niet, maar dat ging vandaag gewoon ja, best wel goed. Ik heb al eerder gezegd dat het allemaal met ups en downs gaat. Het gaat de ene dag goed en de andere dag kan het gewoon veel minder zijn. Maar de laatste twee dagen ging het wat minder en uh, vandaag gaat het weer goed. Dus ja. ja, Ik ben er blij mee. De eerste klap is een daalderwaard, natuurlijk. Uh, hoe belangrijk is het als je echt weer voor jouw titelprolongatie wil gaan? Nee, natuurlijk, 1500 meter is voor mij heel belangrijk. Het is een van mijn betere afstanden. En daardoor willen ik natuurlijk gewoon zo hoog mogelijk scoren. En uh, ja, ik heb het vandaag gedaan met uh, op 1500 meter. En ik ben er echt uh, heel blij mee. Daar rijdt de winnaar. Shinky Knecht. Hij opent ijzersterk op het EK. En zijn grootste concurrent is, net als vorig jaar, zijn landgenoot Niels Kerstelt. De 1500 meter dus een prooi voor de Nederlanders. Mag je daar dan al conclusies aan verbinden voor de rest van het toernooi? Ja, je kan wel zien dat wij als Nederlanders, dat we gewoon sterker zijn. En uh, dat we het dan die andere, ook, ook die Russen behoorlijk moeilijk maken. Dat ze eigenlijk geen kans hebben. Dus dat kan nog een interessante strijd binnen de strijd gaan worden tussen de Nederlanders. Ja, nu ga ik meer mijn, uh, mijn ogen richten op Shinki. Nou, ik weet op de 500 meter uh, heb ik uh, ook kansen. En uh, hoop ik even wat in te lopen. Maar ben ik wat minder bezig met die Russen. ja, dan ga je op Shinki richten. En dan zie je dat, uh, dat zo'n Thibault of. Uh, Zo'n Rus of Victor aan dat die in één keer ertussendoor piepen en dat die ineens voor je staan. Dus uh, je moet gewoon uh, goed rijden en iedereen in de gaten houden. En zorg elke rit dat je van iedereen wint. Dan, uh, ja, dan komt het wel goed. En zelfs bij de vrouwen is het voor een deel eindgoed al goed. Want de relayploeg plaatst zich voor de halve finale met Sanne van Kerkhoff. Ja, je moet nou eenmaal presteren. En ja, individueel kan ik dat niet. Maar voor de relay kan wel één keer alles en dan zoek ik daar wel een prullenbak op. Maar... Ja, alles voor die relay en uh, om onze titel te verdedigen, ja. ja. Nou, laten we hopen dat dat uh, gaat lukken. Dan zondag om half drie. Weer een echte klassieker op het uh, programma. Dan is namelijk in de arena de aftrap van Ajax Verheenoord. Ragnar Rachmannie die sprak met Ajax-pis Victor Fischer. Eerder dit seizoen 2-2 in Rotterdam. Ik uh, ging de opstelling ergens bijhalen. Ik kwam jou niet tegen. Waar zat jij toen die middag? Ik zat de hele, de hele wedstrijd op de bank... Um, ik hoopte natuurlijk heel erg dat ik, dat ik in moest vallen, maar ja, dat, dat, dat werd niet zo. Uh, vorige, vorige keer uh, we hadden de wedstrijd bijna gewonnen, dus het was op dat moment niet belangrijk met, met Wissels volgens mij. Ik uh, vond het trainer en, en uh, ja, uiteindelijk had Pelle uh, een, een mooie doelpunt gescoord. Dus uh, nou, helaas niet ingevallen, maar uh, ik hoop zondag natuurlijk om, om te mogen spelen. Hebben ze in de familie al een beetje duidelijk kunnen maken wat dat inhoudt ajax Feyenoord Komen ze allemaal langs? Ze komen zeker langs, ja. Mijn uh, mam, mijn pap en, uh, en mijn broer komen langs. Dus uh, ze weten helemaal hoe, uh, hoe groot een wedstrijd het is. En uh, ze waren er ook bij uh, toen we tegen PSV spelen. En ik heb gezegd dat het, dat het eigenlijk nog mooier is, nog groter is tegen Feyenoord. Dus uh, ja, ze zijn bereid ervoor, denk ik. Wat, uh, wat is eigenlijk de ajax Feyenoord van Denemarken? Uh, ja, vroeger was dat FC Kopenhagen-Brunby. Maar... Het gaat financieel niet zo lekker bij die laatste? Hè? Het gaat financieel niet uh, heel lekker bij de laatste. Dus, dus dat, is, dat, is, dat is niet meer zo. Uh, Kopenhagen is gewoon te goed op dit moment voor, voor iedereen. En uh, Boynby, ja, dat is, dat is nu uh, geen topclub meer uh, tegenovergestelde. Dus uh, niet meer zo. Maar vroeger was het FC Kopenhagen-Brunby. Zie jij uh, dit als een soort sleutelwedstrijd? In die zin dat uh, jullie hebben nog wel wat punten goed te maken richting PSV en Twente, de koplopers... Uh... Is de sleutelwedstrijd? Ik heb eigenlijk een gevoel dat elke wedstrijd vanaf nu sleutelwedstrijd is. Maar Feyenoord is natuurlijk altijd iets bijzonders. Uh, gelijk naar Feyenoord hebben we uh, Vitesse, is ook een, een hele belangrijke wedstrijd. Het is natuurlijk belangrijk voor ons om, om de topwedstrijden zeg maar, die uh, tegen de, de vijf toppers te, te, te winnen. Zeg maar. en, en, en dan is het eigenlijk soms nog belangrijker om, om ook tegen de wat mindere clubs te, te winnen. Maar zeker een goed begin tegen Feyenoord, dan, uh, dan zijn we heel goed begonnen. Dus, dus zeker een sleutelwedstrijd ja. Je zei al eerder, je stond op de bank de eerste wedstrijd... en moest je blijven zitten, inmiddels uh, basisspeler geworden. Wanneer is het gevoel gekomen van, nou, dat ben ik? Nou, uh, nog niet eigenlijk. Ik, uh, ik weet of, ook nog niet of ik, of ik zondag in de basis staan. En dat is, dat, is, dat, dat, dat, dat is gewoon spannend, vind ik. Want uh, ik, heb, ik heb natuurlijk... Uh, elke training doe ik mijn best. En ik vind ook dat ik, dat ik een paar goede wedstrijden of, of meer heb gespeeld... Uh, in de, voor de kerstvakantie. Dus, dus ik hoop heel erg dat ik zondag ook in de, in de basis mag staan. Maar ik heb eigenlijk niet helemaal die gevoel. Uh, net niet, of nog niet. Misschien 80 Heeft het nog iets te maken met die laatste wedstrijd... voor de winterstop tegen Utrecht? Want ik begrijp toch ook wel dat jij onder andere... een van de spelers was samen met Boerrichter... die van de aanvoerder van zien de jongen een beetje onderuit de zak kreeg vanwege egoïstisch spel. Nou, egoïstisch spel en egoïstisch spel. Ik had een... een, een... Het een moment waar ik zeker lassen had kunnen spelen. En toen was ik een beetje te egoïstisch. Maar gelijk daarna had ik een grote kans waar ik eigenlijk zelf had moeten afwerken. En daar had ik hem wel een last gegeven. Dus egoïstisch en egoïstisch. Wij hadden niet kunnen scoren tegen Utrecht. Maar moeten we natuurlijk zonder gewoon proberen beter te doen. Maar dat gevoel van toen, is dat blijven hangen? Of zeg je van, die wedstrijd zijn we nu wel vergeten hier? Dat speelt geen rol meer. Die zijn we zeker vergeten. Of... We hebben natuurlijk nog steeds een gevoel van we hebben de laatste wedstrijd gelijk gespeeld. Dus, dus nu moet het natuurlijk in, in overwinning zijn. En uh, dat, uh, dat wordt het hopelijk ook uh, zondag tegen Feyenoord. Maar uh, hij is wel uh, redelijk vergeten vind ik. Victor Fischer. En dan naar Veen. Dat staat na de eerste competitiehelft op een dertiende plaats met 18 punten. Morgen speelt de ploeg van Marco van Basten thuis tegen Herakles. Verslaggever Rob Fleur die sprak met de Heerenveen coach. Hoe vaak heb je de eerste seizoenhelft echt geleden, Marco van Basten? Geleden? Ja. Nou, uh, er zijn natuurlijk wel een aantal uh, nederlagen bij die je er erg veel pijn hebben gedaan. Ik denk met name de eerste tegen Nek, dat was een pijnlijke. En ook uh, ja, eigenlijk alle drie de thuis nederlagen, RKC en Den Haag, dat waren wel uh, pijnlijke momenten. Er waren het ook pijnlijke momenten voor je persoonlijk dat iedereen zei, dit gunnen we hem niet... Nou ja, het feit dat ze het mij niet gunnen is natuurlijk uh, erg uh, aardig van heel veel mensen. Dus dat wil zeggen dat ze wel meeleven en uh, meevoelen. Uh, maar goed, uh, uiteindelijk zou je er gewoon uh, doorheen moeten. En uh, nou ja, dat is in ieder geval wel goed gegaan. De wedstrijd daarna hebben we de boel toch weer uh, op kunnen pakken en een, een normale uh, ja, gang kunnen geven. Dus uh, ja, het zijn wel... Het zijn wel uh, uh, ...momenten die, die, die pijn deden, die vervelend zijn... ...en uh, ook dat is weer iets waar, waar je van leert om daarmee om te gaan. Wat geeft je het vertrouwen dat 2013 een heel andere periode wordt? Nou, ik denk dat wij de laatste weken uh, goed bezig zijn. Er komt wat meer uh, muziek in ons, in ons spel, uh, wat meer variatie. De balans in het team is, uh, is duidelijk beter... Nou ja, en dan is het uh, de vraag uh, wat dat voor een uh, uitwerking heeft wedstrijd op wedstrijd. En je zag al eigenlijk in de laatste weken dat wij uh, steeds beter aan het presteren waren. En uh, ja goed, hoe krijgt het een vervolg? Dat is eigenlijk de vraag uh, voor morgen. Is het ook de reden, uh, je was eigenlijk zes basisspelers kwijt. Hè? Men heeft het al altijd over je hele voordoet die je kwijt was. Maar er kwam er ook nog bij Elm, Jan Maat en Brooier. Mm. Is het allemaal te veel geweest? Nou ja, ik denk, ik denk dat het wel veel is geweest wat wij uiteindelijk hebben moeten opvangen. Plus het feit dat er ook een nieuwe technische staf was. Dus er was veel nieuw. En uh, op het moment dat je al, zeg maar, zoals bij AZ met uh, Gentje-Jan Verbeek, hebben ze al een bepaalde werkwijze. Ze zijn al een beetje aan elkaar uh, gewend. Maar ook, ook hun hebben uiteindelijk wel een probleem gekregen doordat er zoveel spelers uh, weg zijn gegaan. Uh, en ook nog op het laatste moment. En uh, ja, dat gaat niet uh, onbetaald eigenlijk. Of nu nee, dan moet, de, dan moet je de prijs voor. Een je de prijs voor, ja. ja. Besefte je dat van tevoren? Nou, ik wist wel dat de voorroeder met grote waarschijnlijkheid wel weg zou gaan en vervangen moest worden. Alleen ja, je moet maar kijken in hoeverre dat de jongens die zij halen, of die in staat zijn om daar ook uh, zeg maar goed antwoord op te geven. Om dat zeg maar, uh, ook op een goede manier te kunnen, te kunnen uh, ja, uitdrukken in het veld. En uh, nou, daar hebben we wat tijd voor nodig gehad, meer dan we uiteindelijk uh, in het begin gedacht hebben. Voelderij kent geen tijd, maar toch beginnen we eigenlijk opnieuw, tweede seizoen in. Nee, zeker niet, nee, wat ik al zeg. Ik denk dat wij wel even de tijd nodig hadden om een bepaald evenwicht te vinden. Nou, dat is uiteindelijk wel gelukt en gevonden. En ja, nu is het een kwestie om dat uit te bouwen, om daar op een goede manier steeds wat beter in te worden met elkaar. Zowel in het tegenhouden van de tegenpartij met doelpunten als het scoren van doelpunten zelf. Marco van Basten tegen Rob Fleur, de spits. Uh, volgens mij zelfs de topscorer. Alfred Vin Bogasson is er niet bij morgen. Hij heeft nog te veel last van een enkel blessure. En dan vandaag alweer de vijfde dag van de Australian Open. Marcella Mesker, goedenavond. goedenavond. Twee partijen die gaan we er even uithalen. Djokovic tegen Stepanek en bij de vrouwen Sharapova tegen Venus Williams. Laten we met de mannen beginnen. Uh, we verwachten veel van die partij... Um, werden die hooggespannen verwachtingen waargemaakt? Um, nou, eigenlijk niet, omdat er toch wel een uh, ja, hele duidelijke winnaar was bij beide partijen. Novak Djokovic bijvoorbeeld tegen Radek Stepanek. Uh, was wel een leuke partij. Vooral ook uh, omdat die 34-jarige Tsjech, die Stepanek, toch uh, nummer 31 geplaatst. Dus hij staat nog heel hoog. Um, heel leuk tennis speelt, aanvallend. Hij doet uh, verrassende dingen. Uh, hij laat zijn tegenstander altijd gokken wat hij doet. Ineens een dropshot, ineens rent hij naar het net. Hij heeft fantastische volleys. En hij heeft het in de derde set uiteindelijk Djokovic knap lastig gemaakt. Mooie punten, entertainment, uh, tennis. Dus ja, het was een van de leukere wedstrijden om naar te kijken. Maar ja, toch Djokovic die dat dan in drie setjes wint. Dus dan kun je ja. nagaan over de spanning van de toppers tegen de toptoppers. Die ja. hebben we nog helemaal niet gezien, dit toernooi. Ja. Ja. En hetzelfde geldt eigenlijk bij de vrouwen voor Sharapov. Tegen Venus Williams. Een kraker. De kraker uit de derde ronde. Uit het vrouwenternooi tot nu toe. En dan wordt het 6-1-6-3 voor Shara Pova, Die waanzinnig goed staat te spelen. Um, Venus Williams, we moeten eerlijk zijn. Wel een voormalig Grand Slam kampioen. De voormalige nummer 1 van de wereld. Maar wel 32. Dus ze heeft wel een stapje aan snelheid verloren. En, en dat zie je gewoon aan het begin van de rally. Als Sharapova met de returns er bovenop zit. Dus die dicteerde vanaf het begin de wedstrijd. En ja, die is in bloedvorm. Die heeft nu drie wedstrijden gespeeld. Uh, 36 games voor. Drie games tegen, want de eerste twee rondes won ze met 6-0, 6-0. Dus dat is vrij zeldzaam za dat ze echt zo ontzettend goed speelt. Ja, en ze was enorm blij, hè? Het leek wel alsof ze uh, direct daarna een, uh, een beker uitgereikt zou krijgen... of ze de finale gewonnen had. Ja, ja, nou ja, Venus Williams, dat is natuurlijk ook een bepaalde concurrentie. Hè? Sharapova en de zusjes Williams, dat zijn de grote publiekstrekkers in het vrouwentennis. Hè, met Azarenka een beetje erbij, maar toch Sharapova en de Williams zusjes, die zijn je van het. Dus die hebben ook een bepaalde concurrentie naar elkaar toe. Sharapova had van tevoren eigenlijk helemaal geen toernooi gespeeld. Brisbane zou ze spelen, had last van haar sleutelbeen, een beetje geblesseerd. Dus uiteindelijk ging ze vroeg naar Melbourne, heeft daar veel getraind in die Grote arena. Dus ja, wat dat betreft, geen wedstrijden, maar wel heel veel trainingsuren. En dat was uh, vooral heel erg goed te zien. Uh, we zitten kort voor het einde van de uitzending. Uh, naar welke partij kijk jij uit voor de komende dag? Nou, dat is één partij waar het in Australië in ieder geval over gaat. Dat is Roger Federer. Tegen de enige Australier in het toernooi nog Bernard Tomek. Die twintigjarige, lange, jonge, uh, ja, uh, stoute Australiër zou ik bijna zeggen. Het stoutste jongetje uit de tennisklas. Want wat hij allemaal heeft geflikt het afgelopen jaar. Wedstrijden, zijn best niet doen. Uh, boetes en aanrakingen met de politie. Uit het Davis Cup team gezet. En uh, hij staat nu... Uh, heel goed tennissen. Sydney gewonnen. En hij heeft gezegd van, nou, ik denk dat ik een kans maak tegen Roger Federer. Ja. Dus dat is redelijk brutaal, heel veel lef. Maar goed tennissen kan die. Dus wie weet wat dat morgen levert voor al die gekke uh, Melbourne uh, supporters. Een Australië tegen niemand minder dan Roger Federer. Oké, okay, we gaan het zien. Dankjewel, Marcel Mesker. Uh, in de Eerste Divisie, uh, even hoor, uh, één wedstrijd maar, vier afgelastingen. Almere City verloor thuis van Sport met 1-0. In de Bundesliga werd op een mooi veld uh, een spectaculaire wedstrijd gespeeld. Schalke 04 won van Hannover 96 met 5-4. Klaas-Jan Huntelaar was geschorst en Ibrahim Avelaai, geblesseerd, die speelde dus niet. Morgen om half vijf, het Sportforum met Bob van Oosterhout, sportmarketeer en Thijs Zonneveld, voormalig huurrender. En uh, tijd van de brinken presenteert zometeen met het oog op morgen. Ik wens je nog een heel fijne avond. Dag. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Oh, kijk, kijk. oh hij gaat er doorheen. Oh, my god. Yes or no? Was one of those banned substances EPO? Yes.